Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog altijd geen uitslag van de Amerikaanse verkiezingen, maar spannend is het wel, want in een aantal staten is het nek aan nek tussen Trump en Biden. In Nevada hebben de officials net een statement gegeven, vertelt mijn collega Eline in Washington. We hebben nog geen uitslag uit Nevada, maar de kiescommissie heeft zojuist wel bekendgemaakt dat de voorsprong van Biden is toegenomen, namelijk van 7000 naar 12000 stemmen. Een woordvoerder zei zojuist dat er nog wel 10.000 in de poststemmen moeten worden geteld. En tot dusverre heeft geen van de grote persbureaus de staat durven toeschrijven aan Biden. Als de uitslag van Nevada of van Georgia of Pennsylvania wel vanavond nog komt... dan weten we waarschijnlijk wie president wordt. Fred van Leer heeft voor het eerst gereageerd op zijn ziekenhuisopname. Vorige week ging op social media een seksvideo van de presentator rond. Om Roddels uit de wereld te helpen doet hij nu op Instagram zijn verhaal. Ik heb mezelf iets aangedaan en omdat... Er zijn zoveel goede mensen in mijn omgeving zijn. Ook mensen die arts zijn, die hebben heel accuraat en heel snel kunnen handelen. Van Leer vertelt in de video dat hij een nacht in een speciale kliniek heeft doorgebracht. Vrienden hebben hem daarna opgevangen. Ik ben gewoon naar huis gegaan en daar hebben mensen om me gekookt, daar hebben we gepraat, daar hebben we gelachen, gehuild. Alles wat je doet met je vrienden. Het gaat nu weer beter met de presentator. In zijn video doet hij een oproep aan iedereen die in de toekomst seksfilmpjes doorgestuurd krijgt... om ze niet te verspreiden. Denk je zelf na over zelfmoord? Ga dan naar 113.nl of bel 0800 0113. Een dierenopvang in Breda zit al weken met een dode python opgescheept. De 4 meter lange slang werd op half oktober al gevonden in Etteleur, toen was die al dood. Sindsdien ligt de python in de vriezer bij de dierenopvang. De eigenaar heeft zich nog steeds niet gemeld, zegt Omroep Brabant, en daarom wordt de slang naar een destructiebedrijf gebracht. Jammer dat het zo moet gaan, vinden ze bij de opvang, maar de stank van het dode dier was niet te harde. Het weer nog, het koelt vanavond en vannacht af tot net iets boven nul. Morgen eerst bewolking en mistig, het wordt dan 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Tussen Amsterdam en Haarlem rijden minder treinen, dat komt door een seinstoring. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM, met nu Alternative FM. De band die 2020 heeft voortgebracht, is deze band, de Arthurs. Weet ik niet precies of, uh, waar ze vandaan komen, geloof ik uit uh, Den Haag of uit Rotterdam. Uh, misschien wel beide, dat weet je maar nooit. Something with oceans. Nou ja, dat werkt, want uh, we zitten hier toch aan de Noordzee. Dus als dat dan gaat, uh, is dit wel een plaatje wat wel besteed is. Op deze donderdagavond, het is dus, uh, 5, november, 5 november, vrienden. En uh, nog altijd is er geen witte rook ergens aan de andere kant van de, de grote plas. Uh, want ja, daar zijn nog twee mensen bezig om elkaar de hersens in te slaan. Om te kijken wie de president wordt van de Verenigde Staten. Maar goed, uh, er zit een hele oceaan tussen. En daar hebben de Arters het over. Goed, wat gaan wij doen? We gaan straks praten met uh, Jolene. Jolien Grunberg, zo heet zij. Voluit. Ooit was zij een onderdeel van uh, Sue the Night... maar uh, zij is uh, het solo pad opgegaan. Je kent het, uh, misschien het verhaal wel van uh, End of Story. Dat nummer dat heb ik hier uh, vaker uh, gedraaid. Komt straks ook voorbij, maar de nieuwe single komt ook. En daartussenin zit Jolien zelf ook in verstopt... want we gaan even met uh, praten over die nieuwe single. Dat in het eerste uur. En in de tweede uur gaan we praten met Jurian aan van Operation Hurricane. Nou, uh, vol agenda. Dan wordt het uh, ook tijd dat we ook maar... Um, Boorlijk wat muziek er doorheen tetteren. Dit is Nish uit 2014-15. En. En. Nou, ik weet het niet. Hang al tegen een nervous breakdown aan.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 We won't move at all I panic and I fall I hear somebody call I knew they have begun I tried not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 I think I gotta slow down before I'm wholehearted caught up in this merry-go-round so Keep running. <laughs> In de verschillende programma's die de lokale omroepen rijk zijn, zal er wel het nodige over gezegd worden. In programma's als deze, um, de COVID-19 maatregelen die getroffen zijn, die treffen natuurlijk ook de muzikanten. En ook deze band heeft daar last van. Meadow Lake, uh, dit, deze single is alweer een tijdje uit. Maar goed, uh, er was een, uh, een nieuwe album onderweg, uh, de tweede. En dat uh, nummer... Uh, dat album Dat heet Wait for Me. En Under the Sea is uh, nog een van de singles die daarop uh, terug te vinden is. Maar ze wilden namelijk een release show uh, gaan geven op 13 november. En dat is natuurlijk, gegeven de omstandigheden, uitgesteld. Ja, dat krijg je op een gegeven moment. En dus moet je op een andere manier uh, je dagen door uh, zien te komen. Daarvoor Nervous Breakdown van Nies samen met een uh, orthodox. En achter Nies schuilt uh, Sietske Heun. En ze komt uit Rotterdam. What am I? supposed to know when this is nothing but a feeling that you have fed with great discretion van de pers is dit, uh, Marta Apiri. En de naam doet al denken ze is Italiaans. Ja, dat klopt. Maar ze woont hier al een hele tijd. Waterbomb is een van de nummers. Tenminste, dit is het nummer wat er nu uitgebracht is. Een week oud. En afgelopen zaterdag zat ik weer naar collega Willem de Waard te luisteren. Die had een interview met Emilie Blom. Emilie. Emily Blom. Goed zeg. Zij was nooit bassiste bij De Scene. Maar nu heeft ze een eigen band. En dat uh, is uh, de band Mimile. En dat nummer dat heet Wouldn't It Be Nice. Daarachter hoor je Jodie. I'm away, I'm homeward bound. Streets are quiet, no one's around. I wonder why I can't stay out. No company allowed. I'm on the phone, a voice cries out. I feel alone, I scream and shout I wonder what it's all about I think for crying out loud Wouldn't it be nice to meet some people Wouldn't it be nice to Chucking dust into our eyes I wonder when Maar goed, ik heb wel weer een excuus om hem weer even te kunnen draaien. Het nummer is al uit 2017. En degene die het uitvoert, heb ik ook aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja Jolien. Goeiedag. Ja, het is alweer een uh, tijd geleden dat we wat van jou hebben gehoord. En ineens hing je bij mij in de Messenger van de week, ik heb een nieuwe single. En ik denk, dat is een mooie aanleiding om ook deze nog een keer te, te draaien. Dus vandaar, ik denk, dat moeten we even bijpraten natuurlijk. We moeten wel vaker singles uitbrengen dan we de, de story draaien. <laughs> uh, goed, ik, ik, ik heb al gezegd, je, ik weet dat je ook nog een grijze blauwe maandag ook nog delen hebt uitgemaakt van de band van Suus de Groot, hè? Oh, dat is inderdaad heel lang geleden, ja. dat ja, is heel lang geleden, ja. Dat is alweer bijna tien jaar terug, denk ik. Zo, oh, jeetje, ja joh. ja. Dat was nog een, een hele kleine bezetting, inderdaad. Ja, ja. Ik, ik, ik heb jullie toen nog uh, gezien in het Thalia Theater. Daar stond jij ook bij. Dat weet ik oh, nog. Ja, ja, ja, zeker. En ik denk dat dat ergens uh, de kant is van 2011, 2010. Zover gaat ja. het alweer terug. Dus... ja. Klopt. Ja. Popronden hebben we toen ook gedaan. Ja. Pop, Popronden, ja. ja. Ja, dat is. Ja, dat is mee ja. ja. Ja. Uh, Even, want uh, was dat ook een beetje op een gegeven moment? Uh, dacht je van. Nou, ik kan het ook zelf? Is dat. Ja, uh, ik uh, kan het ook. Ja, <laughs> <laughs> nou, weet je, ik was al lang. Ik was natuurlijk gewoon. Uh, uh, nou ja, althans, althans natuurlijk. Ik zat met Suus op het conservatorium. Ja. En ik zat, uh, zij zat twee jaar volgens mij onder mij. Ja. En ik had altijd mijn eigen rockbeentje. Ja. En uh, nou, dat heette The Furies en dat was een rock trio. Ja. En op een gegeven moment was ik ook een beetje andere muziek aan het, uh, aan het ontdekken. En ik wilde gewoon als gitarist mezelf eigenlijk een beetje inzetten, ook als, uh, voor andere projecten. Ja. En uh, ik dacht, nou dat is ook wel leuk, want dan kan ik nog een beetje op een andere manier mijn gitaar, mijn gitaarskills een beetje ontwikkelen. En toen zag ik haar een keer. volgens mij was dat mijn show waarbij ik zelf ook moest spelen. En toen zag ik haar spelen, in der eentje. En toen hadden we het daarover. En toen zei ik, nou als je nog eens een gitarist nodig hebt, dan... Uh... <laughs> Ja, om me aan te ja. ja. Maar, dat heeft inderdaad niet heel lang geduurd. Nee, nee. maar goed, ik, ik, ik ken Suus natuurlijk ook uh, uh, al lange tijd. Dat gaat uh, terug uh, tot op een bankje ergens op het gastenhuisplein. Dat we de halve studio hebben moeten verbouwen. En dat was nog niet eens the Night, maar dat was haar eerste uh, beentje John Does Revenge. Oh ja, ja, ja klopt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Er worden hier even oude herinneringen opgehaald, maar goed. Ja, we, ja, ja. Ah, we, hebben de, we hebben de deuren eruit moeten halen bij de studio toen. En toen moesten we Suus daar ergens kwijt. Nou, het was een heel gedoe, maar goed, we, het is uiteindelijk gelukt. Het is een heel verhaal, maar goed, even weer naar jou terug. Uh, want jij hebt op een gegeven moment uh, gezegd... nou, ik, uh, ik, ik, nou ik, ik, ik ga gewoon zelf muziek maken. En ik vond, eerlijk gezegd, die EP die je toen hebt uitgebracht... ...vond ik dat nummer, wat ik dus net gedraaid heb... ...het meest ja. sterke nummer. Ik ja? Kan je anders zeggen? Dus. Ja, nou, dat is, uh, ja, ik ben er zelf ook erg blij mee, moet ik zeggen. Ja, ja um, even, ja. Uh, even over, uh, over toen en nu. Want er zit natuurlijk ja. wel een uh, verschil tussen. maar Wat heb je dan in al die tijd gedaan, na die EP? Ben je, uh, ah, gewoon ja? helemaal niks natuurlijk. Nee. <laughs> dat geloof ik niet, dat geloof ik niet. Nee, nee, klopt. Ja, uh, ja kijk, weet je... Het, het grappige is dat... Uh, dat, dat liedje wat ik heb uitgebracht. Mm. Hè, dat, die, nieuwe, die nieuwe single. Mm. Uh, toen End of Story uh, uh, uitgebracht was. Mm -hmm. Toen had ik een tweede EP klaar liggen. Ja. En uh, op een gegeven moment dacht ik. Ik, uh, ik ga deze EP niet uitbrengen. Want ik vind hem te donker. En ja. ik, vind hem, uh, ik, vind, ik vind toch niet. Ik sta toch niet helemaal achter alle nummers mm -hmm. van het track. Achter ja. uh, Van de EP bedoel ik, sorry. Ja, en, uh, ja. Toen dacht ik van. Uh, ja, ik ga, toch, ik ga ze als losse singles uitbrengen. Ja. Dus heb ik, uh, toen heb ik single, cynical heb ik uitgebracht. Ja. Want die vond ik dan nog wel leuk, ja. weet je wel, van die EP. En toen heb ik ook nog... Uh, nou, en toen heb ik... Ah, dat was wel grappig, want op een gegeven moment laatste zomer... en ondertussen ben ik gewoon verder gaan schrijven aan nieuw materiaal. Ja. Um, ja, gewoon ook nog wel, weet je, gewoon continu ben je een beetje aan het zoeken... ook naar sound en van, oké, okay, wat, wil, wat wil ik daarmee? Dus, uh, en op een gegeven moment was ik van de van de zomer, hè, mm -hmm. ik, natuurlijk die coronaperiode. Mm -hmm. En toen uh, had ik, uh, had ik uh, een fonds voor de kunsten, had ik daar geld voor gekregen. Ja. Uh, voor een optreden. Ja. Ja, voor de, van de balcony sessions. Ja, ja dat was, uh, was leuk dat ik dat kon doen. En dat het uh, dat werd ook opgenomen. En toen speelde ik eigenlijk die Night weer. En aan de hand daarvan, toen ik dat live had gespeeld... Toen dacht ik... Hé, hey, dit, dit nummer is gewoon... Daar ben ik gewoon hartstikke blij mee, weet je wel. Ja. Dat ligt nog steeds op de plank. Dat moet ik gewoon uitbrengen. Ja. Maar toen de tijd, toen ik hem had geschreven... Toen was ik daar, toen was ik daar niet. Met mijn gevoel van... Oké, okay, ik wil dit nu uitbrengen. Mm. Nee, het was spot, dat lag allemaal nog een beetje te gevoelig of zo. Ja. Ik was daar ja, te emotioneel over. Dus ik voelde dat... dat was, kwam het dichtbij. En nu heb ik daar veel meer afstand van. Dus... Dan is het ook helemaal oké. Okay. Weet je, voor mij was het nu ook oké okay om dat nummer uit te brengen. Ja, is het, is het als ik jou goed beluister, dan ook een heel persoonlijk nummer, wat je, wat je hier geschreven hebt? <laughs> ja, het is, wel, het, is wel, het is wel een beetje persoonlijk. Maar ja? het is ook wel. Het is ook allemaal natuurlijk wel best wel dramatisch. Hè? Mm -hmm. Het is allemaal een beetje aangedikt. En het is een story. Hè? Het is ook een verhaal natuurlijk. Ja. Ja. En het gaat ook wel over struggles. Het vastzitten en afscheid nemen. En. Uh, ja, weet je wel. Dat het, uh... Ja, dat is, dat is nou heel mooi dat je erover begint. Hè? Dat, die struggle. Want dat is eigenlijk ook die zoektocht, denk ik. naar het juiste uh, muzikale snaartje raken. waar jij je prettig bij voelt in deze periode. Dat, dat okay. zou bijna de metafoor van dit nummer ook kunnen zijn, natuurlijk. Hè? Nou, dan zou het inderdaad ook kunnen zijn. Ja. ja, zeker. Ja, absoluut. En kijk, weet je, het is, het is, ik ben er ook achter gekomen dat het oké okay is. als je als muzikant. Uh, ...weet je wel, door allerlei processen, muzikale processen heen gaat... Mm -hmm. uh, ...weet je wel, dat het niet altijd hetzelfde kan zijn. Nee. Weet je wel, dat je niet altijd dezelfde muziek gaat maken... ...net zoals Radiohead, die natuurlijk compleet iedere keer andere muziek uitbrengt... Ja. En, daar, ...en dat gewoon ook doet. Ja. Dus ja, soms denk ik ook van... ...het is belangrijk als muzikant zijnde dat je gewoon ook een beetje een rebel bent. En ja. Dat je gewoon, Ja, weet je, je moet gewoon... Uit, uitbrengen als je er gewoon happy mee bent. Ja. Weet je wel. Zie jij jezelf ook als een soort uh, recalcitrant, rebel of wat dan ook? Nou, dat is een hele lange periode was ik dat, weet ja. je? Wat. Ik zeker 21, weet je, wel, vanaf mijn uh, 15e tot mijn uh, uh, 26e zeker. Ja. Maar daarna word je ook wel wat meer uh, verfijnd, weet je? Dan <lacht> <lacht> word je ook wel weer wat meer volwassen. Is herkenbaar hoor, het is zeer herkenbaar. Ja. Ja, je valt altijd wel op je smoel. En ja. maar op een gegeven moment uh, ja. Ja, is er wel gewoon een periode dat je wel denkt... Oh shit, ja. toen had ik eigenlijk wel veel meer controle over mezelf. Want ik ja. deed het gewoon. Ik ja. had er wel veel meer lak aan. Dus die controle, ik merk ik wel, dat dat steeds meer weer terug is gekomen. Ja. ja. Nou ja, we, we zijn er natuurlijk uh, heel erg blij mee, natuurlijk. Uh, want ja, uh, want ik, ik, ik dacht echt even, waar is die onder die steen gebleven? Ik weet, ik weet het echt niet meer hoe goed. Ik kan echt verdwijnen hoor. Ik kan echt verdwijnen. Ja. Dat uh... er zo ineens weer zijn. Dat is een beetje, ja, dat is. Ik ben gewoon, ik kan echt uh, een soort van mezelf echt opsluiten, weet je wel. Even mm. muziek gaan maken en niet bezig zijn met. Met wat de buitenwereld weet je, aan het doen is of ja. zo. Ik ben al aan het leven, natuurlijk. Want ja. Dat is het ook, want ik ben een Burgundiër, weet je wel. Mm -hmm. Ik wil lekker eten. En ik wil gewoon ook heel erg mijn eigen leven kunnen genieten. Weet ja. je wel. Ja. Maar daarna maar ben ik nu, natuurlijk ook wel echt bezig met muziek. Maar ik ben niet altijd maar bezig met: van, Oh, ik moet, dat, ik moet dat nu gaan doen. ja, ja, ja. Nee. Het is heel erg dat. dat het voel komt alleen wanneer ik echt denk, oké, okay, nu gaat het, nu is het zo. Weet ja, je, ja, ja, je, je, je, je, je wacht het, het gevoelsmatig, het goede moment eigenlijk af. Want je bent net eigenlijk een soort uh, zeezeiler, die wacht op de goede wind en dan uh, ga je er. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Nou ja, misschien ben ik daar ook wel, ja, weet je wel, ik ben een beetje, misschien ook wel te, te recalcitrant of te individualistisch in weet je wel. Want ja. Dat is natuurlijk ook zo. Als je nog niet echt een heel team om je heen, heen hebt, ja. waarbij je natuurlijk ook alle, alle regels moet houden van nou, dan en dan gaat het gebeuren, weet je wel. Mm. Dat is wel, in dat opzicht ben ik wel een beetje, uh, uh, ja, is het voor mij allemaal best wel vrij natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, uh, nou ja, nou, daar moet wel, daar zou, kijk, het is wel goed om natuurlijk als muzikant wel... <laughs> ...veel uit te brengen. Dat blijft natuurlijk gewoon consistent zijn. Dat is natuurlijk wel goed. Zeker ook voor je fans. Ja. Ik ben er eentje, want anders zou ik je niet draaien natuurlijk, hè? Nee. Daar ben ik ook hartstikke blij mee. zullen we Zullen we maar draaien dan, die nieuwe single van je? Zeker. Hier is die. De nieuwe van Jolien en dat nummer heet natuurlijk Denied. Na acht seconden zit ik ineens... Oh, moet ik mijn telefoon opzetten... ...Dayweaver en Ride on the Money... ...en daarvoor de nieuwe single van uh, Jolien... ...en um, dat nummer dat heet Denied... ...alsof we me jaarlijk kennen... ...ik heb met elkaar nooit in het echte gesproken... ...en dit was de allereerste keer dat we een telefoongesprek voerden... Dus dat, uh, ...maar goed, uh, je spreekt elkaar heel veel... ...over uh, de sociale media... ...en dan blijkt het uh, eigenlijk... ...want ik heb Jolien zeker wel gezien... Namelijk op het podium uh, in het uh, Thalia Theater. Dus ik heb haar wel uh, ooit gezien. Maar nooit in het echte gesproken. Dus dat is dan uh, altijd wel weer grappig als je dat uh, voor elkaar uh, weet te krijgen. Vorige week heeft uh, Rol Halfheid uh, zijn uh, nieuwe materiaal uitgebracht. Uh, uh, zeg ik het goed? Nee. ik moet. Uh, nou ja, goed. Dan haal ik hem even naar voren. En dan zal ik even dat andere nummertje even naar achteren zetten. En uh, dit uh, wordt door de kennis toch uh, het meest sterke geacht. Carry on. En of uh, het er ook echt van gaat komen. We zullen het uh, zien. To Met de optredens. Ik weet dat ik het leef. Leef het tot de mensen die hebben tijd om te denken over leven. Does it see?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 In this game but less wise. Het, de laatste van Lisette Aviva. Het bracht de tijd al weer op 10 voor 9. We gaan gewoon even vrolijk verder met het volgende nummer. En dat is van de nieuwe van 37 Degrees. En dat nummer dat heet Moving On. He brings back the time When he danced through the night On the rhythm of heartbeats he swayed You hear me calling You hear me playing You find that you have been lost for some time I wish to bring back All that you left there Bring back the song that he played His chair with his hands on his lap he plays the imaginary notes from his pen bij ons geweest. Susanne Sanders. Eh, ze heeft later nog, eh, nog niet zo lang geleden denk ik, haar opleiding verder gevolgd op het conservatorium in Amsterdam. En daarvoor nog op het Alberda ergens in... Eh, ja, in het Westland, uh, meer die kant uit... daar uh, zit het uh, verstopt. En uh, dit is als laatste werk wat ze heeft uitgebracht. De Piano um, uh, Ja, het zijn de presidentsverkiezingen. En in, toen kwam ineens bij mij toch weer... het uh, verhaal binnen van Romy Laarhoven. Roaming Lance. En ze heeft een tijdje terug nog iets uh, verteld over... Dat nummer The Elected, als je op een gegeven moment gekozen wordt... dan, moet je het, ja, dan, dan ben jij in een keer degene die in de frontlinie dan mag je het op gaan lossen. Zoiets, dat is een beetje de korte de strekking van het verhaal. Ik vond het wel eigenlijk toepasselijk. Dus ik denk, daar slaat ik dan maar het, het uur mee af. Dit eerste uur van Alternative FM. roaming Glans en The Elected.